1 uur remonserie met het NMS Journaal. 30 april 2013 zal de boek ingaan als een zeer geslaagde oranje dag. De abdicatiefeesten in Amsterdam zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Ruim 700.000 bezoekers waren naar de hoofdstad gekomen. Volgens de politie liep het vooral zo goed... doordat de festiviteiten goed over de stad waren verspreid. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam is heel tevreden... over het verloop van de dag van de troonswisseling. Het is een leuke en gemoedelijke dag geworden. Onvergetelijk door de gebeurtenis zelf... maar ook door hoe blij erop is gereageerd, zei Van der Laan. Premier Rutte is trots op de manier waarop Nederland in eenheid... de dag van de troonswisseling heeft beleefd. Dat zei hij tijdens het slotfeest in het muziekgebouw aan het IJ... waar hij ook koning Willem-Alexander en prinses Beatrix toesprak. Met dat feest kwam in Amsterdam een eind aan de applicatiefestiviteiten. Het merendeel van de bezoekers aan Amsterdam heeft de stad inmiddels verlaten. Problemen zijn er niet. De treinen rijden over het algemeen ook goed op tijd. En de actiegroep Beter OV heeft in een persbericht de NS gecomplimenteerd. Rond middernacht zijn werknemers van de Amsterdamse stadsreiniging begonnen met het schoonmaken van de stad. Ze zijn begonnen bij het station Amsterdam Centraal.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goed om um, te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons huis van de maan. Waarin in het komende uur de stad Berlijn centraal staat. Ik ga daarover praten met uh, Merlijn Schonenboom, mijn gast vannacht. Hij is al jarenlang correspondent in Berlijn... Hij is ook een van de auteurs van een reisgids voor gevorderden over Berlijn. Dus u kunt hem ook vragen stellen als u toevallig plannen heeft om naar Berlijn te gaan. Waar, waar kun je goed eten? Wat, wat zijn geheimtips voor de stad? Wij moet vooral ook niet naartoe gaan. Maar ik ben ook benieuwd of u de stad goed kent. Wat volgens u nou het geheim van Berlijn is. Wie weet heeft u er gewoond of gewerkt? Of misschien stroomt er zelfs wel Berlijns bloed door uw aderen. U kunt ons bellen als u dat leuk vindt op 0800 1121. 0800 1121. Als u het leuk vindt om mee te praten. En u kunt ook mailen naar casaluna.cnw.nl. En twitter ik kan dan met hashtag Casaluna. En sowieso bel ik straks met de Duitse Nederlandse theatermaker Sven Radske. Vanavond is in Berlijn zijn voorstelling On the Rocks in première gegaan. Die hij maakt samen met Ellen Tendamme. Ja, Merlijn, Berlijn. Hoe lang woon je er inmiddels? Um... De laatste vier jaar heb ik er gewoond en daarvoor, uh, drie jaar daarvoor, was ik ook een tijd dat ik er, dat dus had ik er ook, ja, maar de laatste vier jaar uh, aan elkaar. Ja. En heeft de stad aan je verwachtingen voldaan? Dus dat verandert heel sterk. Uh, dus dat waarvoor ik kwam, uh, waarvoor ook velen kwamen, namelijk dat alternatieve gevoel, dat verandert. Uh, het wordt meer een hoofdstad. Het wordt meer stad. een officiële stad, absoluut. Uh, daar hadden we in het eerste uur ook over dat het zorgt voor conflicten. Uh, niet iedere Berlijner zit te wachten op uh, mensen die vanuit het buitenland naar hun stad komen. Ook, misschien Hollanders hebben nog niet zo'n probleem, maar er worden veel huizen opgekocht in Berlijn op dit moment... door andere Europese investeerders en dat zorgt voor kwaad bloed. Dus die conflicten komen erbij waardoor de ontspanning en dat alternatieve levensgevoel een beetje veranderen. Aan de andere kant, ja, dat hoort er ook wel weer bij. Um, ik, ik vind het nog steeds erg interessant. Je boeken, Waarom we ineens van de Duitsers houden, gaat ook over Berlijn. Uh, heel veel Nederlanders Absoluut, gaan ja. daar ook naartoe. Hè? Die, ja. die gaan er ook wonen, die gaan daar werken, veel kunstenaars ook. Mm -hmm. Dus hoewel jij zegt, ja, die stad wordt eigenlijk steeds meer een gewone hoofdstad... Nou ja, is er gewoon... iets van magie <laughs> rondom die stad? Ja, absoluut. Ja. En dat is, in Nederland is dat... Ik denk dat heel veel, althans de mensen die ik spreek... Uh, die ik in uh, Berlijn ben tegengekomen, Hollanders... hadden heel sterk dat uh, jaren tachtig gevoel uit Amsterdam. Dat ze het idee hadden, waar is nog ruimte? Waar is vrijheid? Uh, waar is het centrum van de stad niet volgebouwd? Dat soort gevoelens. Ja, En dan kom je natuurlijk op Berlijn uit, als eerste, laatste Europese stad... waar dat nog niet het geval is. Het is natuurlijk een plek waar, um, um, uh, waar het mogelijk was om dingen zelf uit te bouwen. Waar het, het, door die deling er een uh, vacuüm was en dat vacuüm kon, kon je vullen met je eigen plannen. En dat, maar dat, was natuurlijk, dat, is een, dat is ook nog een enorm uh, potentiaal voor, um, voor, voor romantici. Heel simpel. Hm. Het, het, je, je, um, uh, het is geen stad voor het geld. Je gaat daar niet heen voor het geld, dan ga je naar Londen. Uh, je gaat er ook niet heen uh, voor de grandeur die Parijs heeft... en ook niet voor de snelheid van uh, New York. Je gaat er toch heen voor een soort... Ja, ja, een bepaald soort uh, rafelrande romantiek. Ook al is het er niet meer. En dat, dat is heel typisch, maar je kan het nog wel vinden. En waar kun je die dan vinden? Ja, je kan het bijvoorbeeld vinden in Nooikeun. Dat, dat is een wijk die, die was voor vijf jaar geleden was die taboe. Kun je niet komen, dat is veel te gevaarlijk, zei men. Uh, dat is de plek waar studenten en kunstenaars op dit moment heen gaan. Uh, de eerste gaan alweer weg, hè, zoals het dan in Berlijn gebeurt. Uh, daar zie je in twee, drie jaar tijd dat de prijzen 20% gestegen zijn... omdat dat dat gevoel had, daar kunnen we alles nog opbouwen. Dat is een probleemwijk, een migrantenwijk. Niemand wilde daar komen. En opeens was Nooikeulen de plek waar de laatste kunstenaars heen gingen. En dat, dat, ik heb daar ook gewoond. Mijn, mijn vriendin heeft daar een theater. Um, het is een, dat Wat is een heel theater heeft ze? Heimathaven Nooikeulen. Heel leuk uh, theater. Wat um, uh, voor soort voorstellingen staan daar? Da, da, da, voorstellingen da, da, met rafelranden? Uh, ja, nou, ja, maar aan de andere kant... bedoelde daar worden ook het, uh, concerten gegeven. Um, hoorden we horen we Weerzend Helden. Die spelen daar ook volgens mij wel eens. Um, Sven Ratke is volgens mij ook wel eens daar opgetreden. Oh ja. maar, maar het is op een straat. Het is heel interessant. Het is op een straat die waar vijf, zes jaar geleden... echt niemand kwam uit... uit um, de Betere uh, wijken. Uit, uh, precies. En dat is nu... Er komen daar uh, mensen naar dat theater, terwijl eigenlijk alleen maar deunershops en belwinkels er nog steeds zijn. Uh, het is een heel interessante wijk, en um, uh, ook spannend. En natuurlijk vind je daar dat gevoel wat mensen tien jaar geleden in Berg vonden, uh, wat ze vijf jaar geleden in vijftien uh, uh, jaar geleden ook in Kreuzberg... en ook nu nog een beetje in Kreuzberg vinden. Dat vind je nu in andere wijken ook nog. En daardoor blijft Berlijn lang. Nog, uh, Dat gevoel kan je nog vasthouden dat dat, uh, dat romantische gevoel, dus Berlijn blijft een van de redenen waarom wij ineens weer van Duitsers zijn uh, gaan houden. <laughs> ja, ja, absoluut. Maar waar ja. woon jij zelf in Berlijn? Ik woon uh, uh, Kreuzberg bij de uh, Lausitzer uh, vlakbij uh, Kulitzer Park. Oh, ja, je vertelt inderdaad ja, over die Opel het, of over be, die BMW ja, ja, precies. dat is, ja. is, is niet zo'n dure BMW, hoor, nee. maar um, uh, dat, dat, is, dat is een, een wijk die uh, die net die lag tegen de muur aan. Um, niemand wilde daar zijn, uh, want niemand wilde tegen de muur uh, wonen. Um, we dachten, dat gaat ook heel snel veranderen, maar nee. dat is toch gek genoeg, is die wijk, dat ene kleine plukje waar wij wonen... dat, dat, dat behoudt nog heel lang uh, ook de negatieve aspecten van dat uh, alternatieve. We dat, dat, dat betalen bijvoorbeeld um, een maandelijkse graf uh, graffiti weghaaltoeslag. Omdat we elke maand nieuwe leus op de muur krijgen... Um, gentrificatie stoppen, zulke hm. dingen. Dus dat... Maar ja. hoe komt dat dan? Want die wijk ligt inmiddels midden in de stad. Ja. Andere ja. plekken die ja. uh, vroeger nergens lagen... en nu midden in, midden in de stad... die, die, die zijn ja. echt enorm populair en enorm duur ja. ook. He, de Potsdammerplats of ja. noem de, de, de buurt rondom de Brandenburger Tor. Nou, exact is dat ja. Sky High. Ja, ja, ja. Ja. Een ja. kamer ja. wil duren ja. bij wijze van spreken. Ja. Maar in Kreuzberg lukt dat dus kennelijk niet. Nee, nou, Kreuzberg heeft ook inderdaad die, die bourgeois uh, uh, plekken. Maar inderdaad, dit wijkje waar wij wonen... dat blijft nog eventjes uh, heel erg rafelranden. Het heeft ook absoluut nadelen. Maar het, oh, ik geef absoluut toe, uh, het is ook absoluut romantisch. Ja. Ik, wel, kijk, In Amsterdam vind je het gewoon niet. Heel simpel. Uh, als ik naar Amsterdam ga, de, vroeger de pijp, hè, dat is nu een heel nette buurt natuurlijk. Ik zou niet weten waar, waar, waar in Amsterdam dat gevoel, waar je dat zou kunnen vinden, dat, dat heb je simpelweg niet. En jij blijft ook in Berlijn? Ja. Waarschijnlijk vanwege je vriendin, uh, maar ook vanwege die raafelranden. Nou, vanwege, nou, kijk... Uh, um, ik, ik vind het... Kijk, het is prettig om te wonen... maar journalistiek gezien is juist die omslag... naar die keuze van wat, wat willen we worden? Willen we hoofdstad? Willen we metropool worden? Of houden we die nostalgie naar het oude West-Berlijn? Naar de David Bowie-tijd? Dat heb je nu heel heel sterk David Bowie was toch in de jaren... Taal. Dat gevoel krijg je nu weer terug. Uh, de keuze, waar willen we heen gaan, wordt nu gesteld. Um, Beste voorbeeld, het nieuwe, uh, nieuwe vliegveld. Dat lukt maar niet, dat nieuwe vliegveld. Nee, dat, dat, dat ligt dat, al tijden klaar. Al tijden, maar, lukt maar Het niet. is te klein nu al. En wat elkaar? gebeurt er nu? Wat gebeurt, ja, precies. En wat gebeurt er nu onder de, de, de, de cultuurwereld van Berlijn? Dan zeggen ze ja, dat past ook zo goed bij Berlijn. Want Berlijn is chaos. Dus dan krijg je dus wel, de. Dure chaos. ja, ja heel dure. je krijgt dus de, de, de, de verheerlijking van dat er, wat er misgaat. Nou ja, goed, dat vind ik grappige dingen. Dat zou je natuurlijk in Londen nooit kunnen meemaken. Daar is alles natuurlijk al door, het, door de financial district. Dat is een heel andere wereld. Kijk, het is natuurlijk grappig dat dat soort dingen gewoon... Kijk, ze willen wel die, die hoofdstad met zijn intercontinentale vlucht, uh, luchthaven. Ja. Maar het lukt maar niet. Begrijp je dat dilemma waar ze middenin zitten? Je ziet het eens voor je ogen afspelen. Dat vind ik een heel mooi dilemma. Welke keuze zouden ze wat jou betreft moeten maken? De keuze voor die hoofdstad of de keuze voor die stad met die graafelranden? Ja, dat is precies dat is inderdaad. In hoofdstuk 3 ga ik daar helemaal precies op dat thema in van het boek. Om, omdat de mensen die daar komen, zoals ik... en zoals ook de mensen uit München en al die creative industry mensen... die nu voor dat nieuwe gevoel in de stad zorgen die gaan daarheen voordat, voor eerder voor de luchtkastelen dan voor de vliegvelden, hmm. ik zo zeggen. Ja. Maar omdat ze een baan hebben in het buitenland, omdat ze in de internetindustrie werken bijvoorbeeld, hebben ze toch dat vliegveld nodig. Dus het liefst wat de mensen willen. Is in hun eigen omgeving dat romantische, die rafelranden, dat, dat, dat fijne, dat alternatieve. En maar andere. wel met maar als alle faciliteiten gaan, van exact. de hoofdstad. Maar kan dat samengaan? Ja, nou, dat is dus inderdaad wat, wat er geprobeerd wordt, denk ik. En wat misschien mm, een paar jaar lang um, een heel mooie, een mooie combinatie kan vormen. Ja, en dat, dat kunnen de komende jij. jaren worden. Ja, en Want... dat ga je natuurlijk op de uh, voet volgen als journalist. Ja. Er kwam een mailtje binnen van uh, Johan van Tilburg, die vraagt of Prentslauwer Berg. Uh, nog steeds uh, de party-hoofdstad van Europa is? Nee. Oh. Prenslauer Berg, daar mag ik van mijn vriendin niet eens meer heen. Oh, waarom niet? Nee. Wat gebeurt er, er dan een, allemaal? Ik heb er een kantoor. En alle Nederlandse correspondenten hebben hun kantoor... op de Prins Berg. Het is... Um, het be belangrijkste voorbeeld. Van, eh, in Duitsland wordt er alleen maar grappen gemaakt over de Prensdauerberg... omdat er alleen maar mensen tussen 25 en 45 wonen. Die zien er allemaal hetzelfde uit. Ze hebben allemaal blonde kindertjes, ze hebben allemaal een leuke baan. Allemaal freelancer, maar verdienen hem allemaal net genoeg... om een hele dure bugaboo kinderwagen eh, Zo te een hebben. Een beetje het gooi van Berlijn? Ja, alleen nou, nee, omdat het allemaal dat groen alternatief heeft. Hè. Dus, dat, de, de, de groene, die partij groen, mm -hmm. groene. De de Groen is ook heel redelijk burgerlijk geworden. En dat, dat past bij die Prens-Huwerbergs. Ze hebben al die altbouwhuizen allemaal opgeknapt. Allemaal duur. En die sfeer, dat, dat wordt belachelijk gemaakt. Dat, dat, ik begrijp dat niet zo goed. Want het is voor ons nog steeds een heel fijne plek, natuurlijk. Wij Nederlanders. Maar het is, het, het, het, het, het, het, um, het is een nette buurt geworden. Heel een nette buurt, dus je gaat er niet meer partyen. Waar ga jij wel partyen? Nou, ik ben een, een huisvader, hè. Ik, uh, ik, um, ik word daar om half zeven op omdat mijn kind wakker wordt. Dus je, er wordt niet meer gepartied. Uh, ja, <laughs> wij, wij, wij, wij, ja wij, Maar stel je het vanavond vrij. Ja, dan, dan, dan gaan wij, dan gaan wij uh, om de hoek. Dan gaan we naar het theater. Dan gaan we naar de, de, de volksbühne. Waar mijn vriend ook werkt. En wij oh god. Uh, ik bedoel, er, is, er, is, er is heel veel cultuur in Berlijn. En um, op elk gebied is er heel veel cultuur. Hè? Dus je hebt van heel hoog naar heel laag. En dat kan allemaal. Heerlijk. We praten straks verder met elkaar. Maar eerst uh, gaan we luisteren naar uh, een band die heel populair is inderdaad in Duitsland op dit moment. Wie helden. En die band heeft dus ook in het Theater van Jouw Vriendin gespeeld in Neukölln. Uh, en je hebt een nummer van ze meegenomen. Dat heet Denkmaal. Denk maar, dat was de groep weerziend We hebben het over Berlijn vannacht in Casaluna. En als u daarover wil meepraten, dan kunt u ons bellen op 0800 -121. U kunt mailen naar casaluna@tv.nl of twitteren met hashtag Casaluna. Mijn gast hier uh, is uh, Merlijn Schoneboom. Hij werkt al jarenlang als correspondent in Berlijn. schreef verschillende boeken over uh, Duitsland. En uh, als, als u vragen voor hem heeft, ook dan kunt u bellen 0800 1121. De Nederlands-Duitse theatermaker Sven Ratzke woont afwisselend in Amsterdam en in Berlijn. En vanavond ging in Berlijn On The Rocks in première. En dat is een voorstelling die hij maakt met de Nederlandse zangeres en theatermaakster Ellen ten Damme. Sven, goedenacht. Ja, goedenacht. Wat leuk om jou te spreken. Ja, leuk om jou <laughs> dit keer in Berlijn te horen. Je was al regelmatig te gast uh, in Casaluna. Nu in Berlijn. Hoe ging het vanavond uh, met de voorstelling On The Rocks? Ja, dat was heel bijzonder. Ik heb, ik, heb, ik heb niet eens zoveel gedronken, maar ik ben in een soort roes. Want ik speel normaal liter in een, in een spiegeltent, dat heet de je de noemt. Dat is uh, een soort kleine komedie eigenlijk van Berlijn. En vanavond stond ik voor het eerst, ik heb hier wel eens korte dingen gedaan, maar voor het eerst in een hele grote tent. Uh, dat heeft uh, 700 stoelen. Uh, met Ellen ten Damme, dus in het tippie, een kanserhand. Dus eigenlijk uh, ja, vlakbij waar Merkel slaapt. Kijk. En dat was helemaal uitverkocht. En uh, ja, het was een hele bijzondere avond. We hebben een halve standing ovation gehad, wat Berlijners niet doen. Want ze gaan niet staan eigenlijk. Ze, ze klappen heel lang, dat is echt zo Berlijnse traditie. Uh, dus ja, het was een hele bijzondere avond met, met veel... Um, Bekende Duitse artiesten die hier nu nog steeds op een bankje zitten en uh, <lacht> flink uh, witte wijn drinken. Dus daar moet ik zo meteen uh, naar, naar terug. Ja, dan neem je ook een glaasje witte wijn. Die zijn dus wel aan het partyen. Uh, Merlijn en ik hadden het, het, het daar net over. Waar kun je partyen in Berlijn? Nou, daar dus buiten die uh, typetent waar van jullie vanavond gespeeld hebben. Het is een bewerking, die show On the Rocks, van de voorstelling die jullie afgelopen zomer op de parade in Nederland uh, hebben gespeeld, hè? Ja, en dat is er eigenlijk een beetje ontstaan. Door, ja, we, we, Ellen en ik, uh, we kunnen het heel goed met elkaar vinden. En we hebben een soort chemistry. En we hebben toen echt... Ja, dat was een grote hit op de parade. 25.000 mensen hebben dat gezien. En toen hebben we gezegd, nou weet je wat, we gaan uh, nog een aantal grote zalen doen in Nederland. Dat hebben we in februari gedaan. En toevallig heeft de directie van uh, Tippi en de Barje de Vloem dat gezien op de parade. En die zeiden, ja, dit is... Uh, iets wat wij heel graag hier in Berlijn willen hebben. Dus um, het, het ziet er nu naar uit dat wij dat vaker hier gaan doen. Dat is, uh, ja, dat is heel erg leuk. De première juist op de avond dat uh, koningin Beatrix uh, troonsafstand heeft gedaan. Heb je daar nog toespelingen op gemaakt vanavond? Jazeker, want uh, Helen is natuurlijk voor mij een beetje de koningin... Ja, de, de stiekem koningin van Nederland. Ja. En wij waren ook vanmiddag nog op de ambassade, de Nederlandse ambassade hier op de Klosterstraat. Ja, daar had mij het ook over. over. Dat was een uh, koninginnenfeestje. Ja. ja, dat was een koninginnenfeestje. En dat was eerst, dat was heel raar, dat was eerst voor alleen maar Duitsers. En uh, vanavond voor Nederlanders. En wij waren dus op die uh, bijeenkomst met alleen maar Duitsers. Dat waren allemaal grijze pakken. Hmm. En toen zijn Ellen en ik daar in een soort tijgerpakje nog uh, tussendoor uh, gaan lopen om 1 uur middags. Um, schokken die Duitsers ja. daar niet van? Wat zeg je? Of die Duitsers daar niet van schokken? Die ja, met die dat grijze de, pakken? de security kwam er meteen bij. Want die vonden <laughs> Ellen. Uh, die had een heel mooi rood uh, jurkje aan met, met tijgerprins. tijgerprint. <laughs> De, de verdere mensen waren eigenlijk allemaal in van die grijs-blauwe uh, pakken. Dus het was allemaal een beetje een stijve bedoeling... Uh, ik ken dan wel de ambassadeur vrij goed... En, en die was volgens mij heel blij dat er ook wat gekke Nederlanders waren. Maar uh, we hebben een deel van de, van de uh, voorkroning zeg maar, gezien... dat uh, Prins Willem-Alexander uh, de, de kerk binnenliep. en uh, ja, Er waren toch een paar mensen uh, uh, geroerd... en een aantal Duitsers die hebben daar natuurlijk weer wat minder mee. Maar het was wel leuk om, om dat mee te maken... en zeker ook om vanavond op deze... Nou ja, bijna historische dag toch première hier in Berlijn uh, te vieren. Ja, nou woon je afwisselend in Amsterdam en in Berlijn. Je hebt dus kennelijk uh, die inspiratie van Berlijn uh, nodig. Uh, wat maakt voor jou die stad tot een inspiratiebron? Nou, het is een stad die in beweging is. En het is een, uh, wat eigenlijk, Velofsky, die zit bijvoorbeeld ook in, in onze band. En die, uh, die kwam hier uh, gisteren aan. Uh, en die, die stapte uit en die zei, oh, wat is hier veel ruimte. Wat voel ik me hier vrij. En dat is wel inderdaad een groot uh, aspect wat mij ook heel erg boeit. Ik, ik sta hier nu bijvoorbeeld <laughs> op, uh, ja, op, het, op de biergaten van de Tipi. En er is hier... Ik kan hier nou een, een half of bijna een kilometer ver kijken. En er is helemaal niemand. En er is een soort landschap wat hier ontstaat. En, en je kunt grote boulevards uh, lopen. Goed, dit is nu natuurlijk half twee bijna. Maar waar je niemand tegenkomt. En in Nederland is het natuurlijk toch wat moeilijker om, zeg maar. Um, nou, isolatie bijna te vinden. Of, uh, en dat is hier ook in de huizen. Ik heb hier natuurlijk ook een woning. En, en daar krijg ik niks mee van mijn buren. Die ken ik niet eens. En in Nederland. En dat mis ik ook een beetje. Dus ik, mm -hmm. daarom woon ik natuurlijk ook in beide landen. Omdat eigenlijk. Uh, ja, in Amsterdam. Uh, word je meteen aangesproken. En je hoort alles. En het is altijd een drukte. En een gezelligheid. Maar om dat te ontvluchten. En uh, inspiratie ook op te doen is Berlijn een, een hele goede keuze. En natuurlijk ook nostalgie, historie eh, en de combinatie van Oost en West... En, en de vreemde gebouwen die je hier tegenkomt... en taxichauffeurs die soms inderdaad niet weten waar is in godsnaam die straat. En in hmm. Amsterdam uh, weet elke taxichauffeur wel, uh, als ik van het Leidseplein naar uh, Watergraafsmeer, dat, dat weten ze wel waar dat is. Ja, Merlijn Schoneboom, uh, uh, Sven Ratske zegt net, mij inspireert ook de ruimte van de stad, de, de, de rust waarin je ook kunt werken. Je kent elkaar soms helemaal niet, je hebt geen last van je buren. Sterker nog, je weet niet wie ze zijn. Is dat ook iets wat jou inspireert in Berlijn? Ja, maar niet in, in eerste instantie. Ik bedoel, alle grote steden zijn ook groter dan Amsterdam. Dat is natuurlijk uh, zo. Die andere elementen die genoemd heeft, uh, wel uiteraard. Dat, uh, dat had ik natuurlijk ook. Het is natuurlijk wel zo, en dat moet ik gelijk aan denken... wat Sven ook net zei, dat als je naar Nederland... Teruggaat dat dat klein heeft ook iets moois af en toe, en het Laat oh, niet absoluut. zeggen de, de, de, ja, dat ontspannen ja. dat dat grapjes maken, gelijk met de tram, met de tramconducteur bijvoorbeeld. Dat heb ik natuurlijk nog nooit in, in Berlijn meegemaakt. De daar is het afstandelijker in, nou of het afstandelijker is, er die losheid die je vandaag uh, mee kon maken. Dat dat. Um, dat is altijd wel weer of toch wel weer mooi om te zien uh, ja. als je in Nederland komt. Ja. Uh, Merlijn uh, schrijft in zijn boek, Sven, uh, dat Nederlanders steeds meer van Duitsers gaan houden. Nou treed jij op in beide landen. Heb jij in de jaren dat je dat doet, want je bent inmiddels zo'n 15 jaar bezig... Hè, uh, uh, ook iets gemerkt van een meer ontspannen relatie tussen die twee landen? Ja, zeker. En dat merk je ook vanavond. Omdat uh, het is grappig is, ik was vanmiddag um, in, in de stad aan het fietsen... En toen toen zag ik twee mensen die helemaal in oranje waren gekleed. Een stelletje. En die maakten dan ruzie. Nee, we moeten die kant op. Nee, die kant. Nee, dat is helemaal niet goed. En, uh, en ik moet wel zeggen, ik schaamde me ook wel een beetje. Want ze hadden dan helemaal oranje kleren. En dan zo'n zo oranje bloemenkrans. Het is Koninginnedagswerk, als Ja, maar ja, dat weten ze hier niet. Nee, dat is waar. Dus uh, ze, ze waren natuurlijk een soort verdwaalde Hollanders die uh, het Oranjefeest gaan vieren. Um, ja, maar je, wat het mooie is dat, um, en, en dat probeer ik natuurlijk ook met mijn voorstellingen om eigenlijk... Kijk, uh, nu 5 mei weer, dan, dan vier ik altijd in het Wimhuis uh, de, de verbroedering, zeg maar. Uh, van, uh, dan, dan haal ik Duits en Nederlandse artiesten samen. En ik heb wel het gevoel, dat zei ik ook vanavond weer in de show, van... Ja, Berlijn is hot, weet je, dat Berlijn heeft het mogelijk gemaakt dat heel veel Nederlanders denken van hé, hey, er is ook nog een andere kant van Duitsland en er is, de, de, de Berlijn lijkt bijna op Nederland. Ik zeg nou, het is arm, sexy en, en, en, en verrukt, dus crazy. <lacht> Berlijn, en, uh, mee eens? Ja. Nou, niet meer zo arm, maar, maar, maar ja. nog wel een beetje sexy. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> Kom op! Nee, maar, maar kijk, iedereen er, er, ervaart deze stad op een andere manier en dat is uh, denk ik ook het spannende van, uh, van, van, van Berlijn. Ja. Uh, het is niet als een, een Parijs wat, waar, waar al dingen, nou ja, dat is gewoon zo, dat blijft zo. Precies, dat is vast. Ik denk, het ja. hangt heel erg vanaf waar je woont en, en natuurlijk ook in welk uh, segment je je beweegt. Um, en, en uh, ja, dus iedereen ervaart deze stad anders en dat uh, maakt het denk ik heel erg spannend. En ik denk dat Nederlanders, dat Nederlanders dit een leuke stad vinden is niet zozeer omdat daar nog steeds dat je goedkoop kunt gaan eten, maar omdat er, het is een avontuur om hier te zijn. Een avontuur om hier uh, alleen maar een nacht te gaan stappen. Want dit is een 24 uur stad, wat ik in Amsterdam soms jammer vind. Gaat het om elf uur, moet het terras weer dicht. Of, weet je, en hier zijn... Geen sluitingstijden in Berlijn. Echt nee, nou, gaan het het eten, weet je? nee. Dus wat dat betreft is Berlijn een stad die blijft leven, die jou blijft inspireren. Ten slotte Sven, uh, uh, ik vroeg ook al aan Berlijn een geheim type. Hij zegt je moet naar Neukölln gaan. Dat is een stad, uh, stadsdeel dat nu heel erg in opkomst is. Wat is jouw uh, geheim type? Ik reis naar Berlijn en waar moet ik dan vooral als een kijkje gaan nemen? Je een fiets gaan huren. Een fiets gaan huren? Absoluut. Ik hou niet van fietsen, nou, ik vind Het, het verplaatst zich van, van, van uh, um, buurt naar buurt. Hè? Dat gaat met de jaren. En natuurlijk, Nookern is nu hip. Maar je moet gewoon een fiets huren en je moet hier gewoon gaan fietsen. Dat is, en vooral nu, hè, in de lente en de zomer. Dat en dan heerlijk, ontdek je dat ja. vanzelf. En dat is echt fantastisch. Echt Een helemaal fantastisch. Fiets fietshuren, ja, Merlijn, onderschrijft dat. En wij kunnen goed fietsen bij Nederlanders. Dus ja. dat komt helemaal goed. Een fiets huren in Berlijn. Ik ga er eens rustig <laughs> over nadenken over dit, uh, dit idee. En Sven, ik bedank je dat je aan de telefoon... Ik weet niet wat de Volkskant ervan vindt, maar... De volkskant, ja, nee, Merlijn vindt fietsen in Berlijn ook prettig, hè? Ik vind het heerlijk. Vooral die brede promenades van de DDR. Precies. Dat zijn heerlijk, heerlijk over fietsen. We hebben het was op, weet ja, je. Ja. Maar ja, toch. <laughs> Sven, doe duur. je wel voorzichtig dan als je op de fiets door de straat gaat? Absoluut, absoluut. Afgesproken. Je staat nog tot en met uh, 3 mei in Berlijn. Daarna kom je terug naar Nederland... Uh, voor uh, inderdaad die Duits-Nederlandse bevrijdingsnacht daar in het uh, Bimhuis. Sven, dankjewel dat je uh, ons even te woord wilde staan. Ga terug naar je gasten met hun glaasjes witte wijn. En dan luisteren wij naar een uh, nummer van je vorige productie... die je samen maakte met Claire McFadden. Crush'n Blues en uh, daaruit draaien wij de Zee Roy by Jenny. Sven Radke, dankjewel. Ga je goed in Berlijn. Ja, dankjewel. Doei. Fijne avond. Dankjewel. Ze abwaschen, en ik maak dat bittig voor jeden. Ze geven mijn Penny, en ik bedanke mich schnell. Ze zien mijn Lumpen, dat er Lumpiko-Hotel. Ze wissen niet, met wem sie reden. Ze wissen niet, met wem sie reden. Sprechen Sie bei meinen Gläsern und man sagt, was lächel die da? Verschissen die stad. Bij jeglicher Tür Und sie legen ihn in Ketten Und sie bringen ihn Op mir Und sie fragen Welchen sollen wir töten Und sie fragen Welchen sollen wir töten Und an diesem Mittag Wird es aber still sein In diesem Dreckshafen Wenn man fragt er will sterben muß und dann werden sie mich sagen hören alle und wenn dann der Kopf fällt sage ich hoppla und ein Schiet. Me. Zeg we Jenny door Sven Ratske. Sven Ratske nog tot en met drie te zien daar in die tipitent tent daar in Berlijn... samen met Ellen ten Damme. U kunt bellen als u mee wilt praten over Berlijn. Als u vragen heeft voor mijn gast van vannacht, Berlijn Schoonenboom. Als u ervaring heeft met de stad. 0800-1121. Jill, goeienacht. Goeienacht. Jill, jij kent Berlijn goed, hè? Ik heb in Berlijn gewoond, maar een hele lange tijd geleden. Van 1981 tot 1989. Dat door de muur viel. Mm -hmm. ik, ik vond het zo'n spannende stad. In die tijd, ja, voordat de muur viel. Er hing zo'n spannende atmos uh, uh, atmosfeer ja. in de stad. Ja. Ik ben later teruggekeerd, een paar keer teruggekeerd, een half jaar geleden en ook nog een keer. Ik vind het een hele tamme stad geworden. Ik weet niet, misschien is dat mijn mening. Hè? Een tamme stad? En waarom vind je de stad tam geworden? Het is, uh, het is prachtig, een hele prachtige stad, daar niet van. Het is een hele mooie stad geworden. geworden ja? Maar de, de, de die, die de koude oorlogsfeer was verdwenen, dat hmm. is logisch, logisch ja? maar dat maakte juist de stad zo aantrekkelijk. Ja, ja die, die spanning, die koude oorlogsfeer zoals je omschrijft. Ja, want want, want de, de, de metro, de metro was de metro van West-Berlijn en uh, was eigenlijk de metro van Oost-Berlijn. Dus we reden vaak door stations onder, uh, uh, in Oost-Berlijn en. Dan, waren al die stations pikken donker. Ja, en dan moest we metro heel langzaam rijden. Dat is waar, ja. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dat ja, is waar. En, en de, uh, water kreeg je ook uh, van, van een reservoir uit Oost-Duitsland. En dan ging men van die wilde geruchten rond... dat water vergiftigd was en zo. Oh, maar het was een hele leuke start. Ja, jij hield wel van een beetje spanning. Maar waarom ging je daar wonen eerder tijdens de jaren tachtig? Ik, ik uh, heb in een uh, transseksuele. ...nachtclub, een wereldberoemde nachtclub gedanst. Ah, want je, je maakte dus deel uit van het uitgaansleven van Berlijn? Ja, dat ja, is heel anders dan nu. natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik ben ik, niet ik, <lacht> ik ik meer jong, dus, dus in die tijd was het heel anders. Toen had, had je die grote Amerikaanse discotheek voor de Amerikaanse militairen. Een uh -huh. hele grote discotheek had je. En we gingen ook vaak naar Oost-Berlijn om uh, boodschappen te doen. Oh, waar die goedkoper? Uh, stukken. Dus we gingen in Friedrichstraatje, uh, Friedrich hoe waar yeah. ook, moest je uitstappen. Yeah. Als je uitstapt, moest je alvast je paspoort in je hand houden. Want anders word je afgeblakt door de volkspolitie. Mm -hmm. En dan word je verplicht om 25 West-Duitse marken te ruilen met 25 tegen 25 Duitse Oost-Duitse marken. Ja, het klinkt alsof je erg genoten hebt van die spannende jaren daar in, in uh, Berlijn, uh, Jill. Uh, en Berlijn, Jill zegt, het was een heel spannende stad... en ik ben daar terug geweest en ik vind me een beetje tam geworden. Nou ja, als je oorlogsdreiging, oorlogsdreiging als uh, uitgangspunt neemt... dan, <lacht> dan is het, dan het tam is het geworden, ja, ja, geworden ja. Ja. ja. Nou, ik kan me dat bedoelen, natuurlijk, het is een totaal ander uitgangspunt... als je, dat je de, tussen twee kernmachten in zit en je hebt een, een eiland waar uh, dienstweigeraars uh, en alle alternatievelingen... uit de hele wereld samenstromen. Dat moet een heel wonderlijke uh, uh, wereld van, van paradijsvogels geweest zijn. Dat is natuurlijk nu helemaal niet meer het geval. Uh, dat is of, althans anders. Tuurlijk, dat is anders. Ja, en, en, en, en jouw... Je, je, je zei net toen de plaat rijden. ik mag het niet meer over mijn vriendin hebben... maar ik ga toch één keer nog aan haar refereren. Jouw vriendin Berlijn komt uit West-Berlijn. Heeft die tijd van Jill meegemaakt. Hoe, ja, ja, hoe kijkt zij daarnaar? Naar het Berlijn dat zij heeft zien veranderen? Nou goed, het is, het is inderdaad een feit dat dat... dat, dat veel uh, uh, mensen die ik spreek die opgegroeid zijn in in het oude West-Berlijn die die hebben stiekem nog ergens een soort eilandgevoel in zich. Dat, dat is dat is een, zo, Maar ze ook wel van genoten hebben Ja, ze ook van genoten, tuurlijk. Ze konden er, ze konden er, ze konden eruit. Maar het kostte te veel moeite, dus deed je het niet zo snel. Dus je had het dus je, je leefde met, met een eiland met muren om je heen, maar je was wel uh, vrij hè in het westerwijzersbreek. Mm -hmm. Dat dat uh, beïnvloedt mensen, tuurlijk, dat beïnvloedt mensen. Je kan daar uh, net negatief vinden. Dat je zegt, ze hebben niet geleerd over de horizon te kijken, hè, zoals soms wordt gezegd. Ze kunnen niet tegen veranderingen, zoals ook wel eens van west Berlijn is, wordt gezegd. Maar je kan het ook uh, zeggen, wij hadden daar een prachtige um, wereld voor onszelf uh, geschapen. Zonder dienstplicht, zonder uh, met veel subsidie. Van de... hmm. Tuurlijk, je kan van, en er kan van alles samen, hè, tuurlijk. De paradijsvogels uh, die jij al uh, noemt. Beschouwde jij jezelf, Jill, ook als zo'n paradijsvogel... toen je daar danste in die uh, travestieclubs in Berlijn? Ik vond het heel gewoon. Ik voelde me geen paradijsvogel. En in die tijd had je niet van die klassebuurten zoals nu. Je had alleen... De gooische buurt was Ruwleben. Dat was de enige zieke buurt. Van Berlijn, maar dat was een doodstille, saaie buurt. Ja, je hield niet van doodstille, saaie buurten. <lacht> zo, zoveel is met duidelijk geworden. Je bent een half jaar geleden nog eens terug geweest voor het laatst. Ja. Um, en je, je ervaarde Berlijn als, als, als stam. Is er echt niets meer over van de sfeer die je toen zo mooi vond? Uh, de sfeer, de stad is prachtig nu. Ja, niet van. Een prachtige stad met prachtige gebouwen. Een heleboel onafgebouwd. Ja. Maar de sfeer is niet meer zoals vroeger. Nee, het is niet meer zoals vroeger. Jill, mag ik je bedanken voor het bellen? Graag gedaan. En een goede nacht nog. Dag. kan je een taartje voor mij draaien. Uh, ik weet niet wat we, wat we in huis hebben, maar wat zou je graag willen laten horen dan? Uh, ik ben nog daar van Queen Bee. Ik weet niet of we hem hebben, maar ik ga in ieder geval voor je zoeken, Jill. Ik durf je niks te beloven. Ik ben, ben ik, ik, ik, gaan, ik ben nog daar van Queen Bee. Ik ben nog daar, We gaan kijken of we die ergens uh, uh, kunnen vinden zo gauw. Jill, dankjewel voor het bellen. Ook bedankt voor het aanluisteren. Joep, tot ziens. Daar. En dan een mailtje van Rince uit Berchem. Die heeft een vraag voor jou, Merlijn. Uh, Rince wil graag weten of er nog veel over is van de Berlijnse muur. En of er nog verschil tussen oost en west -merk is in de stad. Ja, dat is, dat is uh, steeds te merken. Dat is, uh, Sven Ratke vertelde al over het fietsen door de stad. Uh, ja, die Oost-Duitse allees. Uh, precies, ja. precies. Uh, het is inderdaad zo. Het, het verschil tussen de ene en de andere buurt is um, uh, uh, enorm. En dat heeft allemaal met, de, met de geschiedenis te maken. Als je, en Het mooie is, je had het net over een stukje muur, de East Side Gallery. Er was een paar weken geleden was er veel protest voor, wat daar zou een stuk worden weggehaald. Ja, de East Side er, Gallery is een deel van de muur met ja, kunst daarop. Dat in 1990 beschilderd is door internationale kunstenaars. Is daar ook die zoen van Brezhnev exact, en Honecker uh, op te zien? En de, en de Trabant die door de muur breekt. Nou, mm -hmm. Dat is een heel beroemd, uh, heel beroemd stuk muur wat over is is een monument geworden kon toch nog worden uh, worden, worden door een projectontwikkelaar worden aangepakt. Um, toen hij dat wilde doen, kwam er enorm protest in de stad, want mensen wilden dat de muur als monument althans, toch zou blijven en niet uh, zou verdwijnen. Want dat laatste stuk muur is geen symbool meer geworden van onderdrukking. Het is een symbool geworden van bevrijding. He, dat is een revolutie geweest, een vreedzame revolutie. Um, dat was heel typisch. Is er, de laatste jaren is er juist een verlangen. Het is lang, al langer bezig, maar de laatste jaren... Is het, is het verlangen duidelijker naar voren gekomen... dat ze de, de herinnering aan die tijd... ...vast willen houden komen meer monumenten. Het monument op de Bernauer Strasse... ...sinds 2011 door de, door de politiek... De, de, ...de gemeente Berlijn um, is dat in, in, in gebruik genomen. Het is het Prinsauer Berg, een enorm stuk muur... Um, ...met een uh, documentatiecentrum erbij. Dat is een heel goed voorbeeld... Dat zijn twee stukken die nog over zijn. En verder is het, is het natuurlijk... Uh, als je naar uh, een wijk als Lichtenberg of Marzaan gaat... Dat zijn wijken in het voormalige Oostberlein. Oost, dan kom, ja. je door, kom je door <laughs> wijken met plattenbouw... Um, en de mensen die, daar, die daarin wonen... dan heb je soms het gevoel dat daar niets veranderd is. Ik ken een Nederlandse kunstenaar... die werkt in een um, uh, oude Stasi-fabriek. Daar werken heel veel internationale kunstenaars... Um, en daar staan, dat is net uh, omgebouwd tot een kunstenaarswoon- uh, um, uh, uh, woon en werkplek. Uh, uh, maar daaromheen wonen allemaal nog mensen... die vroeger in die fabriek uh, en in de ge gevangenis die daar ook uh, naast is, gewerkt hebben. En dat merken ze, die kunstenaars merken dat alleen als ze naar de Aldi gaan. Want de Aldi is daar ook. En dan staan die oude Oost-Duitsers... die eigenlijk nog helemaal niet hebben meegekregen dat die stad in het centrum zo enorm veranderd is... staat opeens tussen al die internationale kunstenaars. En verhoudt zich dat een beetje tot elkaar? Ja, dat, dat is een heel, heel gek fenomeen. Wat nu in die buitenwijken... want dat is niet meer, we hebben het nu niet meer over het centrum... we hebben het echt over de buitenwijken, Lichtenberg. Daar merk je opeens dat gevoel... van uh, werelden die op elkaar botsen... wat eerst in het centrum plaatsvond... dat merk je nu daar. Het is een heel gek gevoel. Maar wel fascinerend dat om, om, fascinerend. om, om, om ja, dat ja. te ervaren. Ja, ja, ja. Kun, kun je dat als, als passant ook ervaren? Ja, absoluut. Je moet, uh, als, je naar, als je nu, als je nu dus die, die beroemde fiets huurt, wat, mm -hmm. uh, wat Sven Ratzke zei... Ja, dan moet ja. je inderdaad gewoon maar eens gaan fietsen naar, uh, naar, naar zo'n wijk als Lichtenberg, Waar je niet aan denkt, daar ga ik heen. Want leuk is het er niet. Maar het is wel heel interessant. Want je merkt precies dit soort gekke confrontaties. Die, die voel je daar. Ja. Aan de telefoon meneer Gipkens. Goedenacht. Ja. Ja, ik, wij zijn een uh, keer of drie, vier in uh, Berlijn geweest. Ja. Uh, ik vind het echt een fantastische stad. Uh, twee keer hebben we gelogeerd in een hotel uh, aan Platz. En twee keer zijn we op de camping in Potsdam geweest. Dan ja. uh, zo met de trein heen. Nou, wat mij het eerste opviel is het fantastisch openbaar vervoer in, uh, in Berlijn. De S-baan. Echt de S-baan, uh, de U-baan uh, en de bus uh, is echt ja super. Je, je bent uh, heel snel uh, van de ene plek naar de andere plek. Uh, uh, ja, er, en het heeft ontzettend veel. U en komt van, er graag. Ik, ik kom er heel graag. Ja, we zijn exact een jaar geleden uh, zijn we er geweest. Uh, ja. Koninginnedag gingen wij naar Berlijn toe. Ja. Uh, we zaten in een hotel vlakbij Wittenbukenplatz. En dan zit je daar s'avonds uh, lekker aan het terras... ...en een beetje te kletsen met, met Berlijners. En dat is echt hartstikke leuk. En je gaat de volgende dag ga je de stad in. En de volgende dag zijn we naar park Marzahn geweest... ...wat uw gast net zei. In ja. het Oost-Duitse gedeelte. En daar waren wij een aantal jaren voor, voor, voordien uh, geweest... ...op uh, momenten dat het daar echt heel rustig was. Maar als je daar dan op 1 mei bent... Uh, ...wat echt in Duitsland een, een, een feestdag is. Ja, dan is dat hele park overstroomd door alle bewoners daar uit, uit de omgeving. En, en de... daar blijft het wel vredig, Marlijn? Ja. Ja, ja. ja. ja echt super. Uh, als ik echt... Een... U, u vroeg net om een paar tips. Ja. Als ik mensen een tip kan geven, ga naar dat park Maatsan. Want het is echt heel mooi met een Koreaanse tuin... ...een Franse tuin, een Chinese tuin. En... Heel goedkoop en ja, echt van heel mooi. Nou, dank voor die tip, meneer Gipkens. Eh, Parkmaats aan. Ja, uh, nog een tip. Nou, wat, de uh, laatste tip, ja. Wat, wat dan in het Westen weer ligt, dat is het café op Noeienzee in in het grote groene hart van Berlijn. Dat is ook iets, daar zit je echt aan, met de Berlijners aan, aan de bierkant en dan uh, ja, echt super. Nou, het, het, het klinkt alsof u niet voor het laatst in Berlijn geweest bent nee, vorig jaar. Nee, zeker niet. Nee, nee dat nee, is bijna helder. Meneer Gipkens, uh, dank u wel voor het, uh, voor het bellen. En uh, ja. een uh, hele goede nacht nog. Ja, en u nog een goede uitzending. Van. Ja hoor, dank u wel. Dag. Oké. Okay. Het uh, is leuk om te merken, deze meneer... die, die is dus uh, echt op uh, uh, uh, avontuur in Berlijn ja, gegaan. Hij ja. is niet, naar de, ja, misschien ook wel, maar niet alleen naar de Brandenburger Tor nee, nee, en uh, naar de Ruinslaag ja. gegaan. Hij heeft echt de randen van de stad precies, op, uh, opgezocht. Ja, dat kan ook heel goed. En als ik jou hoor, is dat wat je moet doen om, om dat... Uh, niet dat hoofdstadgevoel van Berlijn te krijgen... maar dat rafelrandgevoel. Nou, inderdaad. En al, die, al die, um, dat op elkaar stapelen van stukken geschiedenis... Uh, dat, dat vind je natuurlijk heel mooi in, de, in dat soort... Uh, Wijk. Ik vind het erg grappig dat die meneer Park Martzaan noemt... in plaats van inderdaad zoiets als de, de Fernsehturm van Alexanderplatz. Ja. We hebben dat vorig jaar in dat boek uh, Berlijn voor Gevorderd ook geprobeerd... om dat soort uh, gekke uh, routes, gekke plekken uh, uit te kiezen juist. Omdat daar dan die uh, opeenstapeling van geschiedenis en van gebeurtenissen... Uh, opeens voor je voeten ligt... Dat is natuurlijk, is natuurlijk prachtig. Dat is een stad waar, waar, waar, waar, waar je struikelt over de geschiedenis. En het mooiste is het als het niet als monument is gemaakt, maar als het er nog ligt. En dat is er natuurlijk veel meer op, op zo'n zo gekke, gekke plek als Martaan, waar ik zelf gewoon toch eigenlijk niet in mijn vrije tijd heen zou, heen zou gaan. Maar het, kan, het is natuurlijk wel zo dat het daar opeens heel spannend is. Ja. En dat is niet omdat er in een of ander duur monument is gemaakt, maar omdat het leven daar nog. Um, het leven uh, zelf is als een monument, ja, ja, als het ja, ware. Ja, ja, ja. ja, mooi gezegd. Ja. Jij gaat morgen weer terug naar Berlijn. Ja. Uh, ik, ik hoop dat je uh, truc met je BMW werkt. Ja, <laughs> dat hij er nog staat. Uh, morgen aan het eind van de, van de 1e mei in Kreuzberg. Ja. Uh, later deze maand uh, uh, verschijnt uh, je boek bij Atlas. Uh, nee, Want, eind, uh, juni. Eind, eind juni. juni. Oh, eind juni. Ook volgende maand. Ja. Dan. Eind ja. volgende maand. Waarom we ineens weer van Duitsers houden... maar zij er zelf van schrikken. Zo heet het boek dat je geschreven hebt, Marlijn Schonebo. Dank, dank je voor je komst. Hartelijk dank uh, voor de uitnodiging. En ik wens je een goede reis terug naar Berlijn. En doe voorzichtig als de stenen toch uh, uh, door de wijk mogen vliegen morgen op 1 mei. Dat zal wel meevallen. Dank ja. dat je hier uh, wilde zijn. Morgen in ons Huis van de Maan uh, praat Nathan vecht met Renier Kastelein. Hij is de voorzitter van vakbond De Unie. En zo dadelijk op Radio 1 hoort u de collega's van Wakker Nederland. Maar we besluiten uh, deze Casaluna met auteur Christian Wijts. Christian Wijts is een van de zes genomineerden... voor de Lieperes Literatuurprijs 2013... die op 6 mei wordt uitgereikt. Op 6 mei wordt hij uitgereikt en uh, het is een... Goede traditie dat Casa Luna bij die uitreiking aanwezig is. En Christian Beits is dus een van de genomineerden. U vindt trouwens op onze Facebookpagina een gefilmd portret van Christian Beits. Nu, ter afsluiting van deze aflevering van Casa Luna, leest Christian Beits een fragment voor uit dat genomineerde boek, uit dat boek Euphorie. Maar eerst laat hij u muziek horen. Dit was Kaatseruna voor vannacht. Ik wens u een uh, goede nacht. En uh, luister nu naar de muziek... die uitgekozen is door Christian Weijts. We gaan luisteren... naar het lied Winter... van de Rolling Stones van Goat's Head Soup. En dat was het eerste album... dat ik van de Rolling Stones kocht. Zeker Het was het eerste niet-klassieke muziek... die ik kocht. En, en Kort daarop ging ik met school... op Winterkamp. en Toen liepen we drie dagen lang over zo'n bevroren heidegebied. en Dat nummer zat de hele tijd... In mijn hoofd it's been een cold winter. Daarom laat ik het horen. Oh, oh. In Trees. Sometimes I wanna wrap my cord around it. Sometimes I wanna burn. You. Ik ben Christian Wijts en mijn boek Euphorie gaat over een architect, Johannes Vermeer, die in beeld komt om een heel prestigieus project in Den Haag te realiseren. De nieuwbouw van een gebied dat door een terroristische aanslag is vernietigd. En die opdracht heeft grote gevolgen voor hem, al is het maar omdat hij een vroegere jeugdliefde opeens ontmoet. Van het stedelijk gymnasium, waar ook weer allerlei herinneringen aan boven komen drijven. Ik ga nu een fragment lezen uit Euphorie, hoofdstuk 8. En dat is eigenlijk een van de eerste stukken die ik schreef aan dit boek. En dat is een beschrijving van dat stedelijk gymnasium in Leiden... waar ik zelf ook op heb gezeten, op het moment dat de Golfoorlog uitbreekt. Het had niet eens een concierge, zo bekakt was het. Claviger heette de klusjesman bij wie je je te laat briefjes haalde... en de daarop volgende corvée straffen uitvoerde. Sleuteldrager... Sochtens zat hij klaar achter de balie, die vette vent met zijn baard... waar altijd wat speekseldraden in kleefden. En hij zag uit op de ovale hal met Romeinse beelden bovenaan de trap. gipsen replica's, tik er maar eens met je vinger tegen. En tegen het plafond de wapens gilden met dierenriemtekens... van hetzelfde spul. Elke ochtend vulde die ruimte zich met honderden twaalf tot achttienjarigen. Ze verdrongen zich rond het mededelingenbord als dieren rond de voederbak... Met geduldige krijtletters noteerde meneer Lezaar, konrektor en scheikundeleraar, wie van zijn collega's er ziek waren. Elke naam ontketende in steeds weer andere hoeken van de menigte gejuich. Onder het langgerekte rinkelen van de bel liep de hal leeg zo'n badkuip waar de stop uit was getrokken, waarna de laatkomers alleen nog hun lokaal in konden naar zich te melden bij de klaviger, die onverbiddelijk een blaadje uit zijn bonnenboekje scheurde. Een paar weken voor het winterkamp vielen Amerikaanse troepen Kuwait binnen... om een einde te maken aan de Iraakse bezetting. Het was de klaviger die het uitbreken van de Golfoorlog bekend maakte... door triomfantelijk een groot vuil karton in de kantine te hangen... met onder elkaar vier tekeningetjes. Een soldaat, een tank, een marineschip en een straaljager. Met aan weerszijde ruimte om de slachtoffers te turven. Nog voor de grote pauze moest het scorebord op last van Lezaar verdwijnen toch sloot het wonder wel aan bij hoe de meeste leerlingen de oorlog zouden ervaren. Het was de eerste die ze meemaakten, althans met vertrouwde westerse partijen... inclusief Nederland, dat een min of meer symbolische steun gaf. Bovendien was het de eerste die zich live voltrok op tv... Doordat ze Operation Desert Storm op hetzelfde scherm zagen als films en series... was er dat mengsel van opwinding en betrokkenheid die er niet in slaagde werkelijk ernstig te worden. Net als bij de videogames die gelijktijdig in opmars waren. De Game Boy en de Nintendo hadden ze juist hun tronen ingenomen in het mondiale jeugdbewustzijn. Onwrikbaar naast die van Nijntje, Donald Duck en Michael Jackson. De Playstation zou een paar jaar later volgen zelf had Johannes Vermeer een commodore Amiga op zijn jongenskamer staan. Daarop speelde hij vooral Populous, de pionier in het genre van de God Game, waarin je over een landschap waakte dat je naar eigen inzicht inrichtte met huizen en kastelen, wie bewoners je diende te beschermen tegen vijandige volkeren, met wie het geregeld tot veldslagen kwam. Dat ook het winterkampen militaire inslag had, kwam niet alleen doordat het ging plaatsvinden in een militair oefengebied, maar ook doordat Kanselaar, de gymleraar, zijn leerlingen erop voorbereiden alsof ze een bataljon waren dat op uitzending moest. Extra rondjes hardlopen, touw klimmen, tijgeren, conditietraining. Achter in het handboek Winterkamp stond een trainingsschema waarmee ze zich buiten schooltijd, alsof ze nog geen huiswerk genoeg hadden, dienden in te lopen voor de grote mars.